Het programma waar je de radio voor aanzet. Goelse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenade, Lucie Hoodbol en Bernard Robben. En de techniek is vanavond in de vertrouwde handen niet van Stefan Eikenaar, maar van Johan Lemmers. En vanavond wordt Goelse Kringen gepresenteerd, ja, in feite door alle presentatoren behalve uh, Els. Els van Kemenade kon er niet bij zijn. We hebben geen speciale gasten, we hebben onszelf maar eens even als gast geïntroduceerd en praten met elkaar over van alles en nog wat wat ons is opgevallen. Maar ook als vrouwers beginnen we ook hier bij het rondje. Wat vinden we op in het lokale of ander soorten nieuws? Lucie, ladies first altijd. Er is mij niks opgevallen. Behalve, er is natuurlijk wel heel veel gebeurd afgelopen weekend. Maar uh, er is nu geen nu-nieuws. Is, uh, is er nu niet... Uh maar een beetje saai dan in Goirle. Ja, nou ja, nee, het was best leuk hoor, afgelopen weekend in Goirle, maar daar gaan we het misschien strakjes over hebben. Maar nu vandaag is mij niets opgevallen. Geen nou, ja, okay. de schapen zijn er niet meer. Ik mis ze. Zijn ze weg? Ze zijn weg. Oh, ik heb ja. ze. Oh. oh, nee, ik zag ze net nog. Ik ja, gisteren ze. waren ze er weer. Oh, gisteren ja, ja, ja. waren ze er niet. Nee, ze staan er. Maar dan hebben ze hebben ze gelegen. Ja, het gas zat een meter ja, hoog. Het gas zat een Ze Nou, dan ze ze hebben ze zich verrekkelijk goed verstopt. Want ja, ik heb yes. echt gekeken en ik heb ze niet gezien. Nee, nee Lucy, Het, al het mij trouwens de laatste, laatste dagen bestellen. is zo achter <laughs> tegen die muur aan stonden. Nee, ik zou ze daar de warmte opzoeken zo. Hè? De, de, de, de, misschien dat warmte uitstraalt is er tegen die muur aan gaan hangen. Ja. Maar dus waarschijnlijk hebben ze, hebben ze gelegen. Nee, nee daar heb je mensen die ze af en toe voederen. Daar gaan ze naartoe en ze denken, daar krijgen we wat. Oh, die manier. Wat hebben ze zo door? Ja. Maar, dus ik heb geen nieuws voor vandaag Nee, ik heb helaas... Gerard? Nou, eigenlijk was dat mijn nieuws. Dat, dat er wel het een en ander gebeurt in, in Goorle. Ik vond het eigenlijk wel leuk het weekend. Uh -huh. Dat we, juist die kleinschalige dingen op Goorles maat, uh, zal ik maar zeggen, dat er weer van alles uh, te doen was. Ik zag dat... ook uh, tot mijn blijdschap dat wij weer uh, een nieuwe topsporter in ons midden hebben. Die <laughs> de topsportprijs uh, gewonnen heeft. Een judoka, als ja. ik mij niet ja. uh, vergis. Vond ik ook leuk. Ja, dus ja, ja, ik dacht, ja. vandaag steken we het is positief in, want er gebeuren een aantal leuke dingen. En ja, straks maar, gaan we het over de zelfstandigheid van gehoord hebben, wat mij betreft. Ja, maar nee. dat, dat zei ik ook, het was van het weekend, was het, maar ja. niet vandaag. Ja, nee, ja. maar hoeft ook niet elke ja, ook. dag verreuring te zijn. Wat ja. ja. ik ook wel nieuws vond, was eigenlijk, uh, ik vond er straks op het journaal, dat het toch kennelijk... Uh, Nelson Mandela, dus uh, het niet gaat redden. Dus uh, ja. ligt nog een zeer ernstige toestand in het ziekenhuis en waarschijnlijk. Uh, zo werd het, althans werd het gezegd, dat de bevolking voorbereiden op zijn uh, verscheiden. Ja, dan wordt de bevolking heel zachtjes ja. en uh, ja, langdurig uh, op voorbereid. Ja, de vader des Vaderlands die ja. uh, legt het loodje. In, uh, ja. Ja, benieuwd hoe dat van zich weer gaat ontwikkelen daar. Hè? Nou, ik denk dat ben jij in die landen ook vaak geweest ja, ik, in Afrika? Of? Ik, ik, ik denk dat ik een keer of tien in Zuid-Afrika ben uh, geweest. Je hebt voor... hem misschien zelfs wel de hand geschud. Nee, nee, nee, nee. Nee, wat ik wel heb meegemaakt, en daar zie je ook het uh, verschil in. Je hoort nu bijna in het nieuws niks meer over Mugabe. Uh, als die andere president van, van iedereen hoopt dat hij wel zou verdwijnen. En ik ja. was een jaar of vier geleden in Zuid-Afrika. En toen was Mbeki uh, nog president als opvolger van, uh, van Mandela. Die vertrok met een vliegtuig vol met de hele ANC-top. En een aantal uh, internationale juristen omdat ze afspraken zouden gaan maken in, uh, in Zimbabwe. En uh, twee dagen later kwamen ze terug. Helemaal niks. En zeg je dan met enige nostalgie, onder Mandela zou dat niet zijn gebeurd. Uh, die had dat wel voor elkaar. Oh, ja, ja. Ik denk dat, dat ja. je zult het gaan horen als die werkelijk is overleden. Het is denk ik met geen pen te beschrijven hoe belangrijk die man voor heel Afrika uh, is geweest. Uh -huh. Zowel in de, in de tijd dat hij in de gevangenis zat van, van volhouden dat het systeem moet veranderen. als Met name daarna om te zorgen dat het veranderd is. Op een hele vreedzame manier maar, alles uh, bij elkaar genomen. Maar ik hoor er straks ook mensen de opmerking maken in Afrika. Zo van uh, als er maar geen gevechten uitbreken. Dan denk ik van die tijd hebben we toch denk ik gehad. Of is dat... Uh, Nee, Zou dat wel kunnen? Nee, tegelijkertijd heb je er geen voorstelling van hoeveel geweld er nog, uh, nog plaatsvindt uh -huh. in, in Zuid-Afrika, maar dat is banditisme. Dat heeft te maken met, uh, en dat was de reden om naar uh, Zimbabwe te gaan: <coughs> grote vluchtelingenstromen, uh -huh. uh, die voor heel veel, uh, veel problemen uh, zorgen. Uh, Aartsreactionaire blanken. Uh, die vinden dat God hen uh, het recht heeft gegeven om alles te doen wat God verboden heeft in onze ja. ogen. En dus heel veel uh, geweld uh, gebruiken. Uh, dus dat blijft nog doorgaan. Maar ja, het blijft altijd moeilijk om voorspellingen te doen als ze zo makkelijk gecontroleerd ja, ja. kunnen worden. Maar ik verwacht niet dat in die zin, uh, behalve een massale uitbarst... Ja, pas niet. op, want we onthouden wat je zegt, hè? Ja, dus ja. Daarom ik, maar daarom nemen we ook twee maanden pauze. Zodat <laughs> jullie het hopelijk dan vergeten zijn. <laughs> maar, uh, ja, maar. Hij, maar ik vind het toch wel heel iets, hoor. Zo'n man ja. het, het is ja. toch een, een wereld, wereldleider mm. geweest. Ja. Zo'n man die dan uh, ja, toch... Uh, ja. Ook ja, dus die zijn niet want hij, wordt, hij is 94 ja, jaar. Ja, ja, hij wordt ja. zelfs in juli geloof ik 95. Hè, dus ja. Ik vond dat een zeer charismatische man. Ja. Zo, hè. Als je op tv was, die man die pakte de aandacht en je bleef er je bleef naar kijken. Ik vond een indrukwekkende figuur. Ja, dat was jouw nieuws. Ben, heb jij nog nieuws te melden uit het Goorse wellicht? Nou ja, nieuws. Ik... Ik zal ook mijn duit in het zakje doen... als, als jullie het hebben over het midzomerfestival. Ja. Um, Lucie, jij... Jou was niet zo opgevallen, Gerard. Jij zei... Uh, oh, het was best gezellig en zo. En, en uh, leuk. Um, ik ben er... Uh, even kijken. Vrijdag, zaterdag, zondag geweest. Uh, goed mijn best gedaan. Zou ik dus van mezelf zeggen. Maar mijn waarneming is dat... dat iedereen daar zo'n beetje goed zijn best staat te doen. Terwijl... Uh, Terwijl het uh, zo'n beetje sterft in de, in, in de, de knulligheid. En, en, uh, uh, je kunt toch. Ja, ik denk van de ene kant, je kunt niet zeggen dat het mislukt is. Dat, dat denk ik kun je van geen enkele editie zeggen. Uh, ondanks het slechte weer en alles en, en uh, de zeer ongunstige omstandigheden. Maar je kunt toch werkelijk niet zeggen dat het een succes is. Als je nee. ziet hoe, we, hoe weinig mensen. We hebben toch een plaats van 22.000 inwoners. Ja en als je dan ziet en dan, dan staan daar die, die mensen die de moed erin proberen te houden te beweren dat het plein vol stroomt en dat het plein vol staat maar het is gewoon niet zo als, de, als je toch gewoon uit je doppen kijkt dan zie je dat, dat daar mensen staan die, ja, die daar staan omdat ze er eigenlijk moeten zijn omdat ze bijna optreden dat zijn die, die groepen Zangrila en noem maar op en alles en, en die hebben familie meegebracht en, en daar staan inderdaad de mensen die, ja, die van goede wil zijn Leo Joost staat er uh, Betty de Hooy, god beter, het staat er ook, uh, 96 jaar. Uh, dat staan mensen die gewoon vreselijk goed hun best doen om er wat van te maken hier in Goal. Maar, maar uh, je kunt werkelijk niet zeggen dat, dat dit nou een succes is. Dit zomerfestival. Dus de, de, de, de de wel, nee, komt die opdagen. komt helemaal niet. Die komt helemaal niet. Uh, wat dat betreft, uh, ja goed, die mensen die er zijn, natuurlijk, Gerard, dat, dat, is, dat is wel gezellig en zo, dat is leuk en zo, dat is prima, maar nee. Maar, maar het, dat is, ieder, was, jaar zo, ja, dat is, is ieder jaar zo, hè? Dat is ieder jaar zo. Dat ja, is, maar het was dus niet druk. Wel nee, nee, nee. Een jaar of vijf geleden had ik een aantal buitenlandse bezoekers en toen was het dus echt druk. Ja, ja dat toen is had je een, nog ja, het herinner ik Het Euregio Orkest, Euregio orkest, ja. orkest en, Maar uh, dat is een, als die daar ja. had gespeeld, dan denk ik dat er meer mensen... Overigens, de harmonie is ook een uitstekend orkest. Ja, jawel. Maar Euregio Orkest, ja, die hadden best leuke, leuke concerten. Ja. En ook trouwens de harmonie ook. Maar die combinatie met die twee, dan waren er inderdaad drukke pleinen. Maar ook zondag ook. We hebben, ik heb daar gestaan van half twaalf tot, tot half vijf. En nou ja, het is... Het is ik ga, als, als je zegt bij elkaar 10, 15 mensen die aan je kraam hebben gestaan, Wanneer is het veel Zondag, zondag, zondag maar, maar die was, kunst- was, en, en boekenmarkt. Pokkenweer, ja. zondag. Hè? Dat was de, ja. Jazzy Afternoon. Het was ook pokkenweer. Hè? Ja, ja, ja, die pech hebben, we ook, hebben ze natuurlijk ook. En het is iedere keer slecht. Want we hebben al ja. met paraplu's ja. gestaan. Het is uh, wel best of, of, ja, of het met zomerfestival ja. ja. altijd gepaard gaat, met we slecht weer. Kees voor dat... die heeft uh, op een uh, vrijdagmiddag uh, afscheid genomen ja. met een vrij druk uh, bezochte receptie. Ja. Uh, overigens uh, was het wel een beetje gênant dat daar uh, ja. Astrid ja. De, de spreker moest vertellen dat het de volledige bestuur op vakantie was. Ja, ja. ja, ja, ja. Oh. ja, ja. erg oh. hè? Ja, nog erg. Maar Kees liet zich die, die dagen ook zien op het kloosterplein. Ja. Die, die blijkt voorzitter te zijn van, van het Midszomervestival, is hij nog steeds. En, uh, maar die vertelde dat alle edities hebben nog slecht weergehaald. Ja. Alle edities, ja. is toch wat. Ja, en, ja. en dit jaar hadden ze, hadden ze met elkaar zitten, zitten overleggen. Zullen we het nou een week eerder zetten jongens? Maar ja, dan zeggen ze tegen elkaar... Ja, Roos, hier... Je kunt er toch helemaal niets van zeggen. Een week eerder kan het natuurlijk ook, ook slecht weer zijn. zijn. Right? Ja. Ja. En, ja, en een week later, zo. dan heb je een kermis kermis. Dus. En ja, midsommer. Ja. nou ja, ja. 21... Maar ja, ja, ze hadden ook uh, uh, uh, zich kunnen realiseren. Dus het midzomerfestival. Het was koningsschieten op de Anneweide. Dus, van, van, van, van het Gilde St. Jongens. Heel varen Elastiek beek. Festival. Uh, heel Elastiek festival. Ja. De Wildtakken had wat te bieden. Kept Secret in de Beekse Bergen. Enorm succes. Dan denk ik, de ja... Elastiek, ja. groot succes. Ik vind je moet bijna als je iets organiseert. Uh, uh, het proberen het juiste tijdstip te kiezen. is natuurlijk al ontzettend moeilijk. Toch ben, pleit ik ervoor om wel dat soort festivals in Goorlen te houden. Ja. Het zijn op een ander tijdstip. Want het is, het, ja, ik ben het helemaal met je eens. Het, het, het, het, is, het is weinig, maar helemaal niets is helemaal niets. Ja, ja. ja, ja. ja misschien, misschien ja, zou de Goirle-naar moeilijk uit, uit, uit zijn huis te krijgen zijn of zo. Want Nee, Ik hoorde wel vrijdagavond, was het behoorlijk druk, gewoon? ik het uh, Gohler zingt. Dat was behoorlijk mm. druk. Ik ben er zelf niet geweest, maar nee, ik, uh, ik hoorde hem me ook, vertellen. Het was geweest. gezellig en behoorlijk mm. druk. Dus, ja. Mm. Ja, maar jij bent er ook geweest. Ja, jawel, jawel, het was behoorlijk druk. Nou, er komen nog heel veel mensen bij. Hoor. Ja, maar, het, ja, ja. Het, het was niet akelijk leek, zo moet je het ook. Ik weet niet zeggen. Maar, maar om nou te zeggen dat het toch daar een stamvol stond. Uh, nou, nee, nee. Nou, dat is toch jammer? Misschien moet het zijn tijd hebben. Misschien moet het, uh, uh, want, ja, moet het gewoon jaren aan het stuk dat zijn dat mensen dan in, komen of zo. Ik, ik, ik. Maar het was zondag maar, ook. Uh, nee. Maar weet je, we hebben me ook opviel. vanochtend in de krant. Er uh, werd met geen woord over het midsomerfestival gerept. Nee. Er stond wel een foto van het elastiekfestival en van die, uh, die muziektoestand op de Beekse Berging. Best kept secret. zeker het. Maar voor de rest, eh, ik denk, nou, en ik, ik had ook graag even willen lezen wie de, de nieuwe koning was voor van Sint-Joris. Stond er ook niet in, helemaal niks. Nee, ik denk, nee. wat is dat nou? Ja. Ja. <laughs> Toch jammer. Naast het bestuur ik weet, ik van, weet, van, eh, van Van Bezouw is ook de correspondent van het Brabens Dagblad met vakantie, blijkbaar. <laughs> ja, ja, ja, <laughs> ja. ja, geen Henk van Raak, ja, ja, jammer. Nee, die heb ik niet maar. gezien. Maar Ben, dus, ja, jij bent best wel kritisch dus over zo van ze organiseren van alles. Maar uh, ze mogen dan niet direct het predicaat succes verzekeren. Nou, ik ben, ik ben eigenlijk vooral kritisch op het Goolse publiek. Kijk, die, die organisatoren, daar, daar zal ik geen, geen kwaad woord van zeggen. Die doen vreselijk hun best, dat zie je ook en alles. Ja. En ze steken daar veel energie in. En, en ze lopen het vuur uit hun sloffen. Nee, nee, daar niet van. Maar, maar het Goolse publiek, ik vraag ja. me af, het Goolse publiek... Zijn we het eigenlijk waard? Ik kom dadelijk met een ander item, dan zal ik precies dezelfde vraag stellen. Hoe bedoel je? <laughs> maar, wat, maar wat bedoel je nou, no, da, ja. nou met het Goorlandse publiek? Het Goorische publiek, dan dan de, realit... de, gewoon de inwoners van ja, de inwoners. Dat is een ratje toe van alles en nog wat. Ja, hè? de inwoners van Golen. We hebben toch een plaats van 22.000 inwoners? Ja. ja. Dat is toch zo? Ja. Ja, ja maar ik... de mensen uit Riel komen niet naar een evenement in Goorele. Kijk, Goorele en Riel. Het is één gemeente, maar het zijn twee afzonderlijke dorpen en die zijn inderdaad gescheiden door die Turnhoutse baan. En als je de mensen er naar vraagt, zo van, dan zijn ze daar dan nog blij mee ook hoor. Dus ik denk dat de Rielenaar komt niet voor activiteiten naar Goorland. Omgekeerd waarschijnlijk wel. We gaan wel nog verder naar festiviteiten in Riel daar, maar andersom niet hoor. Maar ja, wij is het Golse publiek? Uh, het valt ik, mij op, op die kunstboeken en kunst, maar het was een, een keur aan, aan boekenstalletjes, ja. aan, aan uh, echte, uh, maar dan lopen mensen langs en er is een enkeling die inderdaad staat te snuffelen. Dat is wij. ik bedoel, ik ben een uur, uren loop ik daar wel rond, een uur heb ik daar rondgelopen, gewoon om overal te kijken en te doen. Maar men kijkt even en loopt eraan voorbij. Mm -hmm. de, de, de, de, de, de. Daar moet ik eerlijk is... van bekennen. Dat ik aan de aanbodkant het een beetje met Ben eens ben waar hij het op de vraagkant had. Uh, ik ben boeken gek, ja. maar het aanbod inspireerde mij niet. Nou, er waren om, best een paar neus, kramen. Neus ja, er zaten er ook van. veel stripverhalen, maar had je en kinderboeken. En nou, ja, ja, ja. ja. ja. reisboeken. Nou. reisboeken. Maar er waren ook wel een paar kramen met best leuke boeken. Ja, dat weet ik wel. Zo bedoel ik het ook niet. Ja. Maar het gaat om. Niet echt appetijtelijk neergezet. Niet dat je denkt van, yes, uh, daar wil ik naartoe. Ik weet ook wel dat die tweedehands boekenstalletjes... die zijn er eigenlijk voor bedoeld voor typen zoals ik toen ik wat mm. jonger was. Dan ga je er een uur staan en boek voor boek Op, kijk snap, je door. Ja. En vol trots bij het 87e boek zeg je... Ah, daar heb ik, het. Daar ik heb al ik jaren naar gezocht. Ja, ja, ja, en nu ja. voor 2 euro kan ik het meenemen. Ja. Maar... Huh. ...dat heb ik het niet meer voor over. Huh. Moet ik okay. eerlijk uh, bekennen. Dus ik verwacht nu iets meer schwoeng... Uh, oh ja, ik, ik, ...in dat soort aanbod. Uh. Ik heb dat wel gedaan. Bij verschillende kramen heb ik gewoon in die bakken zitten kijken... ...van, uh, van wat er allemaal was. Ja, maar, en Daar zijn, maar, dus, daar zijn uh, ze toch ook voor. Die maar, maar Ben, betekent dit nou dat jij van mening bent dat... Um, als de bezoekersaantallen zo blijven, dit soort festivals best vergeten mag worden. Ja, ik ik zeg wel, je Dan, dan moet je maar dan. niet meer organiseren, ja. want ja. Uh, dat zijn wij met z'n allen, inwoners van Golen, niet waard. Mm -hmm. Ja, eigenlijk uh, is dat nou, uh, de in, in die zin is het jammer dat ze het denken over een week geleden niet omgezet hebben uh, willen doen. Want toen was het natuurlijk echt mooi weer. Ja. En dan hadden we kunnen zeggen, oké, okay, een regenbuitje, daar kan de gorenaar niet nee. tegen. Maar... <laughs> Als de zon schijnt, dan komt hij naar buiten. Maar, dan doen we het ook. Ja. Maar het rare is, als ja. je die seizoensmarten hebt... waarin sokken en tapijten en, en, en weet ik wat voor... dan is het altijd druk, al die braderieën. Ja, <laughs> ja, ja, ja nou, maar, en toch pleit ik ervoor... we moeten er wel mee doorgaan. We moeten, wel doen. we moeten er wel mee doorgaan. Ik vind dat het moet een kans krijgen. Het is, het is geloof ik de vierde keer. Ik ken... En nou begeef ik me zeer op glad ijs. Maar wat de goorlenaar niet kent, eet hij niet. Dus het is toch een, een beetje een, een, een, een publiek van... Moet, ja, we, we, ze kijken ook een beetje raar. Van god, wat sta jij te doen? Terwijl misschien, bijvoorbeeld schouwtoeren. Het evenement ja. schouwtoeren trekt toch altijd aardig wat volk hoor. Het dat is bekend. Ziek. Ja, dat trekt dat is ja, bekend. Door, dus volk denk, Maar misschien ja. om de organisatoren een handje te helpen. Uh, moet je het wel samen laten gaan met de stratenloop? Ja, ja. Ja, ja, nee, dat vind vind heeft dat ook dat geen zin, want ik, ja. er waren druk met stratenlopers. De mensen die, uh, die aan ja. nou, die straten lopen, die kwamen echt niet bij de kraan. Nee, maar daardoor heb je het terrein waar zich dingen ja. kunnen bewegen, waar ja. mensen willen rondlopen. Ja. Wordt al afgesloten, uh, doordat de lopers erdoor uh, moeten. Degenen ja. die ja. voor het lopen komen, ook een leuke activiteit maar die gaan dan in de weg staan van degene die ja. rond willen lopen. Je moet helemaal van ja. het ja. Ja. Uh, kloosterplein tot uh, bij de slager daar doorlopen. Voordat je over kunt steken naar de andere kant. Ja, dan ga je al gauw zeggen: ja. Nou, dan ga ik maar weer naar huis. Ik heb het wel gezien. Ja. Stond dat de winnaar dingen. van de straatloop stond wel met de foto in de krant, hoor dat. Oh ja, dat misschien <laughs> moeten we een combinatie maken, Braderie, boekenmarkt Zee, ik had ook even nog een, pa een paar nieuwtjes. Uh, nee, ja, ik, zeg, ja. Um, ik vond wel eigenlijk wel een heel uh, grappige stukje in de, in de krant. Een paar dagen terug, Gorle overweegt plek op het shirt van Willem II. En er uh, was net een ludieke actie van de VVD, Johan Zwaans die dus zeg maar met shirtreclame uh, wil protesteren tegen de mogelijke toevoeging van Goorlen bij Tilburg. En uh, nou, met het uiteindelijke doel dus het benadrukken van de zelfstandigheid van Goorlen. Nou, ik vond dat een leuk initiatief, leuk nieuwtje. Nog aangedikt door BMW, die, die ja. namen die motie over ja. en die, die ja. hadden nog wat andere suggesties die ze in overweging wilden nemen. Ja. Ja, dus inderdaad, 202 heet vertaald straks het Joris-Matthijssen-stadion. Ja. Daar nemen ze ook over. En de regio'sbest, die moeten ook nog oh, dat, dat betrekken we bij Goorlijk. Ja. Ik had wel een associatie met 20 jaar geleden, toen Riel bij Goorlijk kwam. nam Riel meteen het bestuur van de gemeente Goorlogen over. Ja, ja. Is de bedoeling ja. dat wij nu Tilburg annexeren en het ja. bestuur van Tilburg gaan overnemen vanuit Goorlijk? Ja. Dat lijkt me ook wel leuk. Ik ze dat niet laten gebeuren. Maar goed. Als dan wij dus, dus één, met als één man stemmen op een Goorlandse partij in de, de Tilburgse gemeenteraad, zou het kunnen dat we dan al meteen de grootste zijn? In de politieke verhoudingen van. Want die zijn zo versplinterd, ook ja. in Tilburg. Nou, als je dan dus nog wat proteststemmen vanuit het lensgot en dergelijke ja. krijgt, kun je vier of vijf zetels halen. Maar dan nou, dat is te denk weinig. je niet de grootste stemmen uh, Kunnen we weinig. kunnen we niet. Zeg, wil ik ook een aardig bericht van was toch, uh, het is al even uh, uh, achter de rug, het bezoek dus van uh, onze koning, Willem ja, Alexander aan motor, uh, Motorcycle Support in Goorlen. Het maakt indruk op de koning met sfeer en levensverhalen. En ik vond het eigenlijk een hele mooie uitspraak van die werknemer Erik Fruitier. Zonder een mooi plekje als Motorcycle uh, verzobert de wereld. Ik moet zonder een mooie plek als motorcycle supporter versobert de wereld. vond ik eigenlijk een hele mooie uitspraak van, van die man. Nou, een leuk nieuws was nog. Um, er is wederom gaat een goordenaar Jeroen Huiben naar de Nationale Wiskunde Olympiade in Colombia. Vorig jaar heeft hij de gouden medaille gehaald in Argentinië. De man is zo'n wiskundeknopbel hij mag weer weg naar uh, Colombia. Dat is Jeroen Huiben dus. En, uh, nou, ik wens hem dus daar uh, alle succes van de wereld toe. Dat was het nieuws. Nou, dan zitten we Goed. eigenlijk bij de normale onderwerpen. En waar gaan we het over hebben? We zouden allemaal wat onderwerpen meebrengen waar we eens over zouden willen discussiëren. Lucie, Dit, nou, ligt, waar, waar ga jij het dus over hebben? Nou, die discussiëren. Ik had begrepen, wat is er allemaal zo het afgelopen jaar de revue gepasseerd? Ja, maar ook. En wat heeft het meeste indruk gemaakt? Het was het meeste indruk op, op mij gemaakt. Ja, dat zijn toch natuurlijk de, de, de gevolgen van de bezuinigingen eh, van, van de gemeente voor het cultureel leven in Goorlen. Daar zijn wij natuurlijk eh, behoorlijk mee ge, ge, geraakt, zeg maar. En dat blijft maar doorzudderen en doorzeuren. De laatste weervergadering van bewoners van het cultureel centrum en ja, iedere vereniging die, die zit eigenlijk bijna op zwart zaad en weet niet goed van hoe nou verder, zeker als straks te huren, van het Jan van Bazouw centrum omhoog gaan, want dat is ook nog niet helemaal duidelijk hoe dat gaat. En dat blijft maar doorsudderen en dat is eigenlijk het hele jaar zo door uh, doorgegaan. De bezuinigingen is voor jou uh, werkelijk het, het uh, punt. Voor mij, uh, ja, je, niet persoonlijk. Van afgelopen jaar, ja, wat, wat maar, je zou willen bespreken, bediscussiëren. Nou, niet bediscussiëren, want er is alles al genoeg oh, over is, gezegd. Oh, daar kun je niks meer over zeggen. Kan, ja, wat, zei iemand, maar ik had begrepen van nou, dat we um, Nou, nou, we nou, toch wat hier indruk... een econoom, weliswaar ja. een ontwikkelingseconoom in ons <laughs> midden hebben. Uh, ...zouden we misschien daar eens een keer iets verstandigs over kunnen zeggen. Ja, er is al heel veel over gezegd. De zuidertool zich kapot, Gerard. Uh, gaan we eraan met... met uh... Nou, kijk, wat je bij heel veel van dit soort bezuinigingen ziet... ...is dat het niet zozeer om de bezuinigingen gaat... ...maar om een politieke agenda... ...omdat mensen vinden dat bijvoorbeeld een sector als cultuur... ...dat het ja. weggegooid geld is. Hoi, wij moeten bezuinigen... Uh, ja, cultuur ja, het is heel spijtig want een hele mooie initiatieven maar ja dat, uh, mm -hmm. het moet allemaal een tandje minder hè? Ja. Ja, en uh, kaasschaaf werkt niet meer ja, dus is het meteen uh, met uh, ja, de botte bijl allemaal ja. dus, uh, vandaar dat ik van dat soort verhalen nooit helemaal uh, overtuigd ben uh, tegelijkertijd vind ik af en toe ook wel dat in de culturele sector net als elders het geld wel eens wat ja. beter besteed kan, uh, kan worden uh, dus het kan ook wel wat efficiënter. Uh, ook wel eens dat eigen bijdragen van mensen die er aan meedoen wat hoger uh, kunnen zijn. Dat Neem even het festival waar we het net over uh, gehad hebben. Wordt volgens mij toch op een heel andere wijze uh, gefinancierd. Daarmee zeg ik niet dat het altijd op die manier moet. Dat je ondernemers maar aan moet kijken om cultuur te financieren. Want dat wordt echt de dood in de pot. Maar uh, af en toe een beetje opschudden. Nou. Dat, uh, dat spreekt mij uh, wel aan. Vandaar dat ik zeg maar, in de zorgsector en het onderwijs... Uh, als je ziet wat er staat te gebeuren in het speciaal onderwijs... Ja. Uh, ...weer opnieuw, terwijl het leek dat dat weer wat naar de achtergrond uh, was. verdwenen. Dat raakt mij meer uh, dan de bezuinigingen op cultuur. Die vind ik jammer. En dat zou voor mij niet hoeven. Die anderen ben ik bang dat ongelukken gaan gebeuren. Dat mensen op langere termijn buitengesloten uh, raken, dat ze de kansen die ze hebben en die ze al met moeite kunnen grijpen, dat ze daarnaast uh, gaan grijpen. En ook cultuur heeft daar een taak in. Nou, dus die koppeling zou best hmm. wel... Uh, Jammer, ja, het lijken. zou niet hoeven. Ja, het, het zijn toch altijd keuzes ook, want er worden soms ook van die voorstellen gedaan, die worden dan gelukkig toch ook alweer afgeschoten waarvan je denkt, ja maar, en dan gaat het bijvoorbeeld over de hoge wal, die, die, die, stenen, muur, die, die stenen in die kooi die, die hier en daar wat beschadigd is. Dan komt er toch met, met droge ogen een voorstel van, van zo'n beetje zo'n ton zo. Hè? Ja. Dus, dus dat is toch werkelijk 100.000 euro, 100 ja. euro wat, wat nodig is om dat dan weer helemaal in orde te maken. In orde te maken ja echt ja, waar. Ja. Wat is er dan? Voor pot? stenen. Oh, nou, er zijn wat stenen uitgehaald en ja. er zijn wat, wat, er zijn wat jongens die, die hebben die kooi geloof ik opengeknipt of zo, of weet ik wat. Er is wat, wat. Uh, het is niet meer perfect. En als je dat gaat repareren, dan kost het een ton. Ja. Ja. Ja. En, en, en, en dan wordt er al serieus als, als ja, uh, vanuit de raad een vo voorstel gedaan om dat... Uh, over nee, de wet had de een wet? voorstel, maar de, de raad heeft daar geloof ik geen zin in. Ik weet niet of het al helemaal afgekaart is, maar, maar dat, dat, uh, ja, dat is dan toch absurd veel geld. Mm -hmm. uh, dat, dat is, maar, maar kennelijk is er dat dan toch weer wel. Hè? Dat, dat, ja. het, het is er gewoon. ja. Kijk, ik ben het ermee eens. Er moet bezuinigd worden. En, en ik ben het er ook helemaal mee eens... dat, uh, dat, dat zeker ook verenigingen... Uh, best ook een hogere bijdrage kunnen vragen. En dat is ook gebeurd. Maar op een gegeven moment... kan de, de bijdrage zo hoog zijn... dat het leden gaat... en dat is de zorg die veel leden... De veel verenigingen hebben. dat het te duur gaat worden... dat het uh, cultuur straks alleen voor een groep mensen is... die het kunnen betalen. Terwijl altijd... De cultuur in is behoorlijk laagdrempelig is geweest. Iedereen kon hè, voor een betaalbare prijs naar een muziekschool een instrument leren spelen. Dat is nu bijna, dat is hartstikke duur. En uh, ja, natuurlijk, ik ben het met je eens als je het naar de zorg en naar, naar, naar het onderwijs. Ja, dat is allemaal nog nee, erger. Maar... Maar, maar muziekschool heb ik even voor het gemak bij het onderwijs. Oh oké, okay. oh, dan, dan ben Omdat ik, ik het. Juist ja. heel ja. belangrijk vind. Dat vind dat ik, want dat vind ik wel heel erg. Doorgaat. Ja, dat vind ik heel erg. Als je, je dat erg. kwijt bent, ja. bedoel, ze hebben ja. mij op de toen nog lagere school al verpest uh, met ja. muziek. En de rest van mijn leven is nooit meer wat geworden op ja. dat uh, gebied behalve passief luisteren. Dus ik ben ervaringsdeskundig ja. om te weten hoe fout dat kan gaan als je dat ja. niet... Ja. ...echt goed aangereikt krijgt ja, ja, op jonge ja. leeftijd. En dat dan ja. ook voor kinderen hartstikke leuk is. Heel dus dat leuk moet blijven. Is, ja, ja. ja, daarom. Dat vind ik dus heel ja. erg. Want waarom dat Euregio Erkes niet meer speelt op die midzomer... ...dat heeft denk ik ook ja. mee te maken met de sterke bezuiniging op het... Uh, maar iets vergelijkbaars vind ik bijvoorbeeld bij jeugdsport. Dat vind ja. ik belangrijker dan dat verenigingen... ...heel goedkoop terreinen ter beschikking krijgen van, uh, van de gemeente... ...en als ze dan meer huur moeten gaan betalen... ...roepen, ja, maar dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet... ...dan zeg ik, nou nee, dat kan wel... Uh, ...volwassenen die zeven pilsjes drinken... na nou, de voetbalwedstrijd... ...kunnen ook wel <laughs> 3 euro voor, voor de huur van dat terrein hebben... ...ik uh, balineer nu een ja, beetje... ...maar betreft. dat moet toch kunnen... Ja, ja, ja, ja, ...maar ja. ik zou daar prioriteit aan de jeugdsport geven... ...op dezelfde manier als voor muziekonderwijs... Ja. Uh, ...voor jongeren... Uh, omdat dat hartstikke belangrijk is. En daar is eigenlijk te weinig geld voor, voor goede begeleiding. Uh, dat moeten allemaal amateurs doen en uh, vrijwilligers prachtig. Maar daar zit ook uh, zijn beperking aan. Dus in, in, voor mij zijn dat geen bezuinigingen, maar andere prioriteiten uh, stellen. Hm. Kijk, we horen nu al dat na de zomervakantie de verkiezingscampagne gaat beginnen. Ja. Ja. <tot guard> om het maar eens even op terugkijken ja, om het afgelopen ja. seizoen te hebben ja. Ja. Ja. En want dat zijn natuurlijk thema's waarvan ik hoop dat die in de verkiezingscampagne voor het volgende jaar terug gaan komen ja. Ja. en dat wij daar dan ook aandacht aan gaan besteden alsjeblieft wel ja. Ja. Ja. maar niet door allemaal politici uit te nodigen Zullen we even naar een muziekje gaan? Uh, Vol alvorens met volgende onderwerpen bij de koppakken. En uh, ik heb daarvoor meegebracht uh, wederom net als vorige week uh, de Oscar-album met 18 bekende filmthema's. En we gaan nu draaien uh, 1492 The Conquest of Paradise en dat is muziek van Vangelis. Ik zal een overzicht geven, dat is misschien uh, nuttig, Ho ik hoop ook interessant, van uh, de onderwerpen die wij uh, behandeld hebben in Goolse Kringen in dit seizoen. Op 3 september zijn wij gestart. Toen hadden we uitgenodigd Virginie Mes en Erik van Hest. Met Virginie Mes hebben we uh, gesproken over de open monumentenweekend, Scholen Riel, er waren verschillende weekends. En Erik van Hest dat was de nieuwe journalist van Brabants Dagblad voor het uh, uh, aandachtsgebied uh, Goorle. De week daarna, 10 september, hebben we een gesprek gehad met Kees Verdaasdonk over het programma van Jan van Mezaouw. En met Harry Vissers, die had een petitie opgesteld tegen de zendmast in de kerktoren. En met Renate van Dommelen over het Place des Frères, derde editie. Wat overigens wel een succes is, Place des Frères. Place des Frères is wel een succes. Ja. Echt waar, want wij zeggen eigenlijk altijd dat het een succes is. Wij zijn zo vriendelijk. Nee, nee, ik heb er echt geschilderd en dat niet Nee, nee, dat was nee. Ik heb er echt geschilderd en dat was best belangstellend. Goed, dat was wel een succes. 17 september hebben we Ad Bruurs hier gehad en we hebben over het GHV, GHV-Goorles Vereniging 50 jaar. En uh, hij had ook een lintje gekregen, dus dat namen we mooi mee. Toen hadden we ook uh, de burgemeester hier in de kring, Machteld Rijsdorp. Het uh, ging toen over de beëindiging van de jubilage in Krasnogorsk, met Krasnogorsk. Mm -hmm. 24 september hebben we een gesprek gehad met Paul van Aanhold en Henk van Abel... Uh, over de besturenfusie openbaar en katholiek basisonderwijs. En Huub Hermans zat toen in de kring. Het ging over de terugkeer van de stoeren... En Lucie Roodbol was toen gast, want Lucie met Atelier 78 Ach, ja. procedeerde tegen de gemeente Golen. Ja, Dat is waar, ja. ja. ja. 1 oktober um, hadden we hier Christine Maton. Dat ging over het tientjesnet. En chef Oerlemans, Ondernemers Buitengebied. Hmm. 8 oktober hebben we een gesprek gehad met Therese de Vries. Die had het over de, het senioriseren van de tuin. Toen hadden we alleen maar Therese de Vries, die heeft een uur lang gesproken over het senioriseren van de tuin. 15 oktober hebben we een gesprek gehad met Huub Zegveld. Die kwam over de Tech Experience spreken. En Johan Swaans, die had het over de reuzen. Daar is hij uh, eigenlijk nog de hele tijd mee bezig. Hij probeert in golen reuzen van de grond te krijgen. 22 oktober hadden we een gesprek met Thijs Kemmeren, die ging na vijf jaar weg bij de Contactraad Cultuur met Maartje van den Boom, onderwijsbureau, factorium over de brede school, Jan van Groenendaal, wethouder, over het proces dat de sportclub Riel aanspande tegen de gemeente. 29 oktober hebben we gesproken met Koen Adriaans, locatiemanager Lijstromen, ...over de Frankische driehoek. En met Kees Troost, de oude secretaris van Goorle... ...over Goorle, kijk naar Tilburg in plaats van Balen-Nassau. Kees Troost die heeft op 29 oktober hier keihard gezegd... ...ach Goorle, dat kan maar beter bij Tilburg. Uh, de ook. week daarna, 5 <laughs> november... Ja. ...toen hebben we een gesprek gehad met Theo van der Heijden. Drie supers op hoog eind was toen de brandende vraag. En met Jan IJzermans, want... Dat verhaal van Kees Troost moest natuurlijk tegengesproken, weerlegd worden. Jan IJzermans heeft toen gezegd, goorlen niet bij Tilburg. 12 november hebben we Sjaak Sperber hier in de kring gehad. Pilot Cultureel Erfgoed met Instituut Volkscultuur. Marije de Groot hebben we op 12 november gehad over het parkje Hoek-Kalverstraat Weg. Uh, lang geleden al, hè? Ja, 19... op schema. <laughs> Dicht op schema. zijn er nog. Uh, 19 november hadden we Sans Molders hier en Lucie. Dat ging weer over Atelier ja, 78 versus dat proces Gemeente. Dat moesten we verloren hebben. Dat moesten en weer, uh, Marleen uh, van Enschot, Golds Café. En het leesplankske in Omeneef. Dat was toen het onderwerp. 26 november hadden we. Uh, Norbert de Vries, eerste optreden als co-presentator in gesprek met Jan IJzermans, Goolse genen. Um, en Norbert de Vries, die had zelf ook een onderwerp, de nieuwe website van het heem, ja. heeft hij toen besproken. Ja. 3 december, gesprek met Timo Snels, tijdreis Landgoed Nieuwkerk en Wim de Jong, Brabants landschap, over de rechte hei. 10 december, Theo van der Heijden, Goolse markt. Aha, toen was hij van plan om die Goldse markt daar toch niet meer op het Kloosterplein te houden. Planschade Hoogstraat, dat waren de twee onderwerpen voor Theo van der Heijden. En we hadden ook Rogier Larik, gezonder leven met lager cholesterol. 17 december hebben we Jeroen Hendricks hier gehad en Deborah Eikelenboom. Het ging over de AWBZ die uitgekleed wordt. En Jan de Rooij voor zijn Judo Academy Kijken. 24 december hadden we een recess. 31 december idem dito. 7 januari van dit jaar hebben we een gesprek gehad met Margo Vermolen, coach Diepere Motivaties met Ger Wetzels en Jozef van de Korput over Zorg, Stichting Ondernemers Riel Goole. 14 januari hebben we Thomas Kools hier gehad. Eerste stimuleringsprijs vrijwilligers, dat is een schaakgenie, eh, jeugdschaak. En Sjaak Sperber, cultuur op de basisschool. 1,7 FTE-docent. Scholen betaalt 50.000 euro. Ach, kijk. Uh, 21 januari hebben we Trix Vissers hier gehad. Voorzitter Platform Minima. En Gerard de Groot over de internationale samenwerking. En Gerard de Groot die hebben we eraan overgehouden. als uh, nieuwe uh, medewerker van Goldse Kringen. 28 januari hebben we Richard. Ter Beek hier gehad, LTC Goorle en Ben Wegdam, die had een ingezonden brief gestuurd, geschreven in Gohles Belang. Ik weet niet meer, volgens mij ging dat toch ook over het uh, Jan van Zou. Ja, klopt. Ja. Van uh, Let op uw zaak. Let op uw zaak. Ja. ja, 4 februari hebben we Gerard Kobus hier gehad over de familie Dacier en Kees Lefeber, een loslopende Republikeinse hond. <laughs> Uh, 11 februari, dat was carnaval, geen uitzending. 18 februari hebben we Mario de Kort hier gehad. Woonzorg voor Rijken en Ton Briels. Die had het idee, kiosk moet terug in golen. Kiosk, laten we toch gewoon een kiosk daar neerzetten. 25 februari... Ik veld terug van het CDA. Hebben we met Ilse Knippels en Birgit Neven gesproken. Die hadden een initiatief op de nieuwe erven van bij elkaar gaan eten. Weten jullie nog? Ja. En uh, Wil Hever die uh, had op Cuba een lezing gehouden over José Martí, daar heeft hij over uh, verteld. 4 maart hebben we Trix Vissers weer hier gehad en Piet Hoskes over, platform, over het platform Minima en Jacques Sperbe over AED's in Golen. 11 maart hebben we weer Maré de Groot uh, hier gehad en Victor retal Helmich over het tuintje Kalverstraat Tilburgseweg. Uh, en chef Verhoeven over de herindeling. We hebben toen gepraat, kan dat nou gemeentes van 100.000 inwoners? Dat was toen uh, net door uh, Plasterk, geloof ik, bekendgemaakt. Toen hebben we daar met chef Verhoeven over zitten praten. 18 maart uh, hebben we Evelien Passier en Rien van der Heijden, erfgoeddepot Riel. En Carolien Loos, sectordirecteur Mel Hill, brugklassers begeleiden naar MHC. Um, 25 maart een gesprek met Ad van Riel, explosieven opruimen en Leo van Bokstel, bouwadvies en uitvinden. 1 april was de tweede paasdag, hebben we geen uitzending gehad. 8 april hebben we een gesprek gehad met Fons van Dijk over het Midzomerfestival. En Ineke van den Brand die keek terug op haar raadswerk. 15 april hebben we een gesprek gehad met Chef Hoeven. Hilvaar en Beek had toen een voorkeur uitgesproken voor samenwerking met Goorla en Oosterwijk. We hebben met Barend van der Lauw, Erik van Poppel gesproken over het bestuur van de LOG. Hoe moet dat nou toch verder met die lokale omroep? 22 april hebben we gesproken met Marijke van den Hout, Mooie Dingenwinkel, en Carolien Schelkes. Riel Raast, een evenement in Riel. 29 april, geen uitzending, 6 mei. ...hebben we met Theo Tak gepraat, nieuwe voorzitter Cultuurcontactraad... ...en met Ger Wetzels, aftredend voorzitter van het Ondernemerscontact... ...13 mei. Een gesprek met Rob van Dijk, eerste ambachtelijke sidermaker in Nederland... ...en met Gerrit van Heeswijk en met Huub van Dun ...over de permanente textiel-expo in het heem. Tweede Pinksterdag hebben we geen uitzending gehad. 27 mei hebben we met Johan van de Breugel... Gesproken over de Little Free Library in de Vraterstuin. En met Theo van der Heijden. Financiën gemeente Goorle. En we komen langzamerhand dan naar het heden toe. Anneke Scholten op 3 juni. Anneke Scholten, tuin op Nieuwkerk. En Wilma Robben hadden we hier. Cultuur, educatie met kwaliteit. En Jan Lone die had, het, had het over VOAP en GSBW. Beide clubs die gingen promoveren. 10 juni hebben we... Weer met Marije de Groot en Victor Reetal Helmrich over de parktuin gesproken. Oh. Dus uh, als je terugblik bij terugblik hebt, zijn zij drie keer hier in de Golse kringen geweest. Martijn van Heeswijk, die uh, heeft gesproken over het project uh, Vonkelsteen. Ja. Ja. Uh, 17 juni, een gesprek met Paul Overmeer over het einde van het genootschap voor het publieke debat. Aanstaande woensdag is dat uh, nog, uh, dat is nog uh, actueel. Aanstaande woensdag is de laatste aflevering van het uh, publieke debat. Paul Cornelissen, uh, die hebben we toen aan de tand gevoeld. Per 15 augustus is dat de directeur van het Jan van me Wil van der Kruis, voorzitter Skag, was toen nog niet op vakantie. Hebben we uh, ook hier in de uitzending gehad. En dan hebben we vandaag 24 juni de laatste uitzending van het uh, seizoen. En daarna gaan we twee maanden met recess. reces. Bernhard, ik zal het maar vast zeggen. Uh, want in september komen wij terug, hè? Ja. Ja. In september, maar wat, het, het wordt op een andere manier vormgegeven. Goolse kringen blijft wel bestaan in deze opzet. Maar een uurliteratuur, dat uh, wordt in wezen gehalveerd hè, vanaf het nieuwe seizoen. Nou, in vier ik... gedeelte. Want uh, het uurliteratuur, dat, dat mag misschien uh, ook wel in uh, Golse kringen, zal niet meer volgen op uh, Goolse kringen. Zoals ja. we dat uh, al jaren gedaan hebben. Daar gaat ook min of meer het einde van in zicht komen, behalve dat we het op de eerste maandag van de maand is er een uur literatuur om zeven uur, zeven uur tot acht uur, dan wijkt Gootse Kringen. Gootse Kringen zal de andere maandagen van de maand voor zijn rekening nemen, dus dat wordt dan het schema eerste maandag literatuur, de andere maandagen de actuele zaken die spelen in Goorlijk. Het is toch jammer dat, het, dat de literatuur gaat, ja, dan toch een stuk minder gaat worden. Ligt dat ook een beetje aan metaalmoeheid? Mag je dat zo, zo noemen of zo? Of uh, kost het de, de uh, mensen die eraan werken te veel energie? Krijg je minder jonge mensen erbij die dit soort programma's willen gaan presenteren? Allemaal dat. We verliezen een beetje het geloof in de, in de onderneming. Als je steeds vaker mensen nee gaat horen zeggen, ook mensen die... die... Vele jaren hun bijdrage hebben geleverd. Als ze zich gaan terugtrekken. Als, je, uh, als het steeds moeilijker wordt om, om uh, gasten te vinden. Mm -hmm. als, als mensen gaan zeggen, ja, wie luistert eigenlijk? Uh, uh, dat zijn uh, Leo Joost en Margriet Boon, die luisteren. Nou ja, <lacht> uh, dan, dan, uh, dan, dan zeg je, ja, is het, is het de moeite nog, nog wel waard? Hè? Uh, is Coorles dus een mooi programma waard? Uh, vraag je je dan af. En dan... Uh, dan zeg je, nou, misschien ook niet, laten we het maar eens wat op een um, lager pitje doen. Uh, misschien is dat helemaal de dood in de pot, ik weet het niet hoor. Oh. Maar um, als, als zou blijken dat, dat, dat, dat veel mensen het uh, toch erg jammer vinden en zeggen, nou maar, wij, wij genoten toch zo. En we zaten toch elke maandag aan, aan de buis gekluisterd, dan, dan moeten we ons herzien, dan, dan moeten we erop terugkomen. Maar uh, ik, ik zie het eigenlijk nog niet zo gebeuren, Bernhard. Want ik sprak straks even met Johan, eh, Johan Lemmers, de, ja. onze gelegenheidstechnicus. Die dus aangaf van als je stopt of als je even een periode gaat stilliggen, een, een soort recess in last, dat kost luisteraars. Heeft hij even, daar inzicht in, van. in uh, luister, uh, de luisterdichtheid en, en hoeveel mensen luisteren? Nee, hij knikt nee van achter het ja. glas. Ja. Maar waarom kun je dat dan toch zeggen? Ja, uh, wel, ja, ja, ja, ja dat is uh, ook uh, natte vingergevoel. Ja, ja, ja. Natte vinger gevoel maar ja, net wat ook de, we gezegd hebben. Paul en Witteman hebben ook een zomerreces. En uh, Buitenhof is ook al een paar maanden niet. Ja. Als je een programma ja. leuk vindt en je weet ja. dat het in september weer begint. Dan ga je weer luisteren. Mensen ja. zijn zelf ook op vakantie. Ja, ja. ja. ja. En, wat in. Ja, vind ik ook. En hoor. je moet ook... Dat vond ik het leuke van dit overzicht. Uh, je bent afhankelijk van mensen die in ja. de zomermaanden iets doen. Ja. En ik verwacht dat die er gewoon wat minder zijn. Er gebeuren best belangrijke dingen. Wat ja. ik zelf ja. het, een soort rode lijn... in dat hele verwarrende uh, aanbod van al die onderwerpen vond... is heel veel kleinschalige dingetjes. Kleine dingen, ja. hè? Ja. Kleine dingen. Kleine initiatieven, ja. En dat is natuurlijk ook... een lokale omroep is per definitie een kleine omroep... met kleine dingen. En dat is ook een van de redenen... waarom je iets als schoorlen moet hebben... En bij die grote dingen, dan moet je naar een andere schaal uh, gaan kijken. Maar voor dit soort, zeg maar, het wijk dorpsgevoel uh, daar passen deze onderwerpen heel goed bij. Maar in de zomer verwacht ik er niet zoveel van. Uh, dan krijg je natuurlijk heel veel moeite uh, om mensen hier naartoe te krijgen die ook iets te vertellen uh, hebben. Ja. Van, ja. Uh, veel licht, bovendien licht. Wij reageren veel op, op nieuws, hè, ja. dat dat in de, de pers verschijnt. En dat zul je ook zien. In die zomermaanden is er maar heel weinig goals nieuws. Goh, eh. wat was er toch warm de afgelopen week. wat <laughs> heeft er toch veel geregeld Ja, maar ook, hebt, ook als je die lijst ziet zijn er inderdaad heel veel mensen die dingen ondernemen. En wanneer zijn mensen actief? Tussen september en mei. Dan gebeurt er, dan gebeurt er wel eens wat. Nou, ook in de zomermaanden. Ja. Maar dat heeft gewoon een andere vorm. Ja, dat, je kunt van alles zeggen van, van heel veel. Maar één van de redenen om natuurlijk dit type uh, meer actualiteitgerichte programma stil te leggen... is dat er gewoon minder actualiteit is. Naast dat er veel meer mensen ook weinig interesse ja. uh, in hebben in die periode. Dat hebben we vijftig jaar geleden met elkaar afgesproken... van in de zomermaanden doen we niks meer. Mm -hmm, mm -hmm. En dat die periode die is aan het uitdijen. Ja. Ik, dan moest, ik, ik vind het van, zelf ook prettig hoor, om eventjes uh, even rust te nemen, afstand te nemen... en dan uh, straks de draad weer op te pakken... Het, uh, en dan hebben we fris tegenaan te gaan. Want als je inderdaad zo dat overzicht uh, hoort, hebben hebben veel mensen toch op bezoek gehad. Ja. Een verscheidenheid, een variatie in de onderwerpen, onvoorstelbaar. En toch ook wel heel interessante dingen zitten erbij. Ik weet niet of jullie het leuk vinden, maar misschien toch nog eens even praten over uh, de herindeling. Zo mm -hmm. van, uh, want wat mij dan uh, heeft bezighouwd en nog houdt, is van... Wat gaat er gebeuren met de gemeente Goorl? Hè? Blijven wij zelfstandig en, uh, de kanten hebben aardig volgestaan. En er is dus een commissie Huibrechts bezig geweest om daar advies over te geven. Er stond trouwens een aardig stukje commentaar in het Brabants Dagblad over de bestuurskracht. En je zegt dan... dan de citeer ik even letterlijk, teleurstellend is dat ze zich niet uitspreekt, de commissie haar dus, over de toekomst van enkele kleine gemeenten. En nog etterlijke vervolgonderzoeken nodig acht van een commissie vol bestuurlijke zwaargewichten had na anderhalf jaar onderzoek meer advieskracht mogen worden verwacht. Gerard, als onderzoeker aan de universiteit voormalig, wat, wat, wat is jouw jou mening daarover? Wat vind je daarvan? Ja. Hebben ze daar gelijk in? Kijk, op dit onderwerp valt er natuurlijk heel weinig te onderzoeken, want we weten echt alles al. Uh, er zijn is, het, is, andere het exo, is het echt zo? Ja, natuurlijk. Uh, je weet dat er voor heel veel verschillende beleidsterreinen, dat er heel verschillende schaalniveaus uh, zijn. En die zijn al twintig jaar geleden bij de discussie die we toen hadden rondom de herindeling... allemaal uit en daarna in kaart gebracht en afgekaart... Uh, maar het lijkt wel alsof we heel veel moeite hebben om te leren van wat er al bediscussieerd is. Dus elke keer weer moet het nieuw, wiel opnieuw uitgevonden worden voor een onderzoeker zoals ik in mijn vroegere leven. Is dat heel fijn, want Brokken, daar krijg je lang werk het werk van. Het je van. Ja. Ja. Het hou je aan de slag. Uh, maar je begint toch zelf ook wel te twijfelen aan het nut uh, daarvan. Uh, ik zie natuurlijk een aantal onderwerpen op gemeentes afkomen. Uh, waarvan je kunt zeggen de bestuurskracht moet versterkt worden. Maar als ik terugkijk. Hebben we met die gemeentelijke herindelingen één ding niet bereikt. En dat is versterken van de bestuurskracht van die gemeentes. En als je dan een proces van decentralisatie krijgt. In heel veel zorg. En je gaat dan de gemeentes centraliseren. En je denkt. En dat kunnen we in één traject binnen een jaar of twee allemaal probleemloos gerealiseerd krijgen. En er gaat niks mis hoor. Maak je geen zorgen. De, ko de, kop de, kant, de, de kop in de krant van 13 juni luidt ook van wat heeft de herindeling de opgeheven gemeentes van 1997 eigenlijk gebracht? Ja. <laughs> dat is een goede ja. vraag wat, wat, wat, wat is er Udenhout of wat is er zeg maar uh, Vught? Nee Vught nou niet, maar uh, berkel wat zijn ze er wijzer van geworden? Dus denk, ja. maar, maar wat wordt daar ook gezegd? De mensen zijn er ook niet uh, eigenlijk ongelukkiger van geworden. Hè? Nee. Dat wordt ook gezegd. Hè? We hebben hier vrijdag uh, zo'n gezelschap rond de tafel, uh, dat, uh, dat noemt zich Tatulia. Uh, daar ging het de uh, afgelopen vrijdag ook over. En uh, Theo Hendricks, voormalig Kamerlid, komt helemaal niet uit kolen, maar hij woont al heel heel erg lang uh, in, de, in onze regio. Die, die tikte tegen het kopje en nam het woord en, en brak een lans voor, voor de zelfstandigheid van Goorden. Zeer, zeer emotioneel. Het werd nauwelijks een coherent betoog. Maar uh, hij, uh, hij, hij zegt, ja, dat is niet democratisch. Is niet democratisch. We, moeten, we moeten in een opstand komen. We moeten, we, moeten, we moeten wat gaan doen. Jongens, doen jullie mee? Mm -hmm. Nou, daar zat een, een zeer sceptisch gezelschap. <laughs> dat dat, uh, nou ja... ...op de eerste plaats vragen ging stellen... ...bij de veronderstelling dat het niet democratisch was... ...die commissie uitbrekt... Uh, ...waarom zou dat niet democratisch zijn... ...als de provincie een commissie ja. instelt... Die, ja. ...die een advies ja. uitbrengt... Dat, ja. dat, dat, ...dat mag de provincie doen... ...en, en die commissie die doet gewoon zijn, zijn werk... ...daar is niks ondemocratisch aan... ...Leo Joosten overigens zei... ...het sentiment van, van Theo Hendrik... ...bevalt me wel... ...dat, dat, dat vuur en, en dat, dat, dat verzet... ...dat protest... ...maar zegt hij... Dat vond ik toch wel heel, heel frappant. Ik vrees dat, dat uh, als er nog een herindeling komt en een Goorle zal bij Tilburg moeten, dat alleen mensen boven de tachtig in opstand zullen komen. Uh, dat zou wel eens waar kunnen zijn, dacht ik toen hij dat zei. Alleen mensen van boven de tachtig die, die lopen daar nog uh, heet uh, voor. Wat is dat nou toch weer? Hmm. Wat, wat, wat zijn wij voor een plaats? Ja, maar misschien vinden we het helemaal niet meer zo belangrijk. Het <laughs> ons niet meer uit. Of je bij Goorle zit of bij Tilburg. Nee, maar, het, het, het, maar, persoonlijk maar, maar, leeft het bij mij uh, ook niet. Maar wat, ik, wat, wat, wat, wat vinden jullie ja. als jullie hier zitten? Nee, in essentie, twee weken geleden dacht ik. Toen had ik een paar voorbeeldjes van kwaliteit van publieke dienstverlening. En dat heeft er op zich niks mee te maken of ambtenaren in Goorle wonen of in Tilburg. Ja. Uh, maar ze moeten nabij zijn en de kwaliteit van de dienstverlening... want daar gaat het in essentie om als je het over een gemeente hebt. Dat staat een apparaat en dat moet dingen doen voor de mensen die in dat gebied wonen. En dat moeten ze goed doen. Ja. En als je het gevoel krijgt dat ze dat niet goed doen... en dat het eigenlijk niet uitmaakt en lang je heen gaat... Mm -hmm. en dat gevoel begin ik te krijgen... ja, dan maakt het ook niet uit of ze naar Tilburg gaan. Dat is voor de ambtenaren plezierig, want dan hebben ze meer kans om carrière te maken... En voor de bewoners is dat onplezierig. Uh, want het is allemaal meer op afstand, maar als we toch al meer op afstand. Zeg maar Geert, maar... Noord-Korea weer eventjes, hè? Uh, We hebben toch uh, het beste ambtenarenkoop uh, van, van, van, van Heinden en Ver. Uh, de, het publiek in Golen, uh, blijkens de, de burgerrapporten, uh, uh, die, die zijn zeer tevreden over de dienstverlening in Golen. Daar kan toch praktisch niks aan verbeterd worden? Oh? Is dat zo? Ja, is, dat is toch zo, of niet? Nou, nee. wat? Ja, kijk, als je dat met veel aplom beweert, ja. verwacht je dat wij daar niet tegen in gaan. Maar volgens mij was het omgekeerde waar eh, ja, exact. is gewoon al om te jaren aan het worstelen yeah. om eh, de achterhoede te verlaten. Juist qua beoordeling van de kwaliteit eh, van de dienstverlening. Die is breder dan alleen van ambtenaren. Want natuurlijk zitten daar ook wethouders, burgemeester, van alles rondomheen. Om dat aan te sturen, om te zorgen. ...dat de goede dingen goed gedaan worden. En volgens mij... ...gebeurt dat onvoldoende... ...en daarnaast is er... ...en dat is nu iets wat niet in Goorden alleen speelt... ...maar algemeen gezien... ...een groeiend wantrouwen... ...tegen wat er aan politieke besluitvorming plaatsvindt... Mm. ...en ze doen maar... ...we hebben er toch geen invloed maar, op. Maar, maar, maar denken jullie dat Goorden... ...bij Tilburg gaat komen? Wat gaat er nou gebeuren? Want de meeste burgemeesters... ...in de hele regio Midden-Brabant... Die staan dus niet te springen om die aanbevelingen van de commissie over te nemen. En met Hele name ook onze het. eigen burgemeester. Uh, ik citeer weer even. Waar burgemeester daar op alle grond voor het voorgestelde samengaan met Tilburg mist. Dan denk ik, Ja, zit wat in. En als je dan ook andere voormalige zeg maar, burgemeesters hoort zeggen. Groot zijn heeft voordelen, maar klein zijn ook. Inwoners van kleinere kernen zijn veel meer betrokken bij hun gemeente. Dan denk ik, nou, nou, ik, mijn vaart schaaf, wat gebeurt er met vucht? wat gebeurt er met goren? plaats die de vorige keer wel hebben gered. Maar, zegt dan ook diezelfde zoen, ik denk dat je geen massas mensen meer op de been zult zien zoals toen. De animo is er niet meer. Uh -huh, uh -huh. Zal het de mensen inderdaad een zorg zijn waar ze bij horen straks? Nee, maar misschien als anekdote, twintig jaar geleden speelde precies dezelfde discussie. En toen uh, was er een PvdA-wethouder in Tilburg, waar ik mee in discussie raakte, en dat ging juist over dat punt van hoe vertegenwoordigd uh, voel je je. En uh, zijn uh, antwoord op de grootschaligheidsproblematiek was te zeggen van... Ja, maar in Tilburg hebben wij sinds kort wijkwethouders. Elke oh ja. wethouder ja. heeft één wijk gekregen. Ja. Ja. En toen had ik wat ik zelf een dodelijk argument vond door te zeggen... En wij noemen dat burgemeester. Ja, die heeft exact ja. diezelfde functie, ja, ja, ja, namelijk ja, ja. je hebt ja. een bestuurlijk verantwoordelijk ja. iemand ja. in de nabijheid nodig, ja. die dingen kan, kan oplossen voor je, waar problemen zijn als dat niet gebeurt, als dat afstandelijke processen zijn en als gezegd wordt, ja dan moeten we naar de provincie, dan moeten we naar het Rijk, dan moeten we naar Thebe, dan moeten we naar iets anders, uh, dat moeten we bekijken, daar zijn allemaal voorschriften voor. Dan kun je net zo goed één grote nationale gemeente hebben met een handboek uh, en een loketje met een computer. Uh, maar we weten allemaal dat al de zaken waar we het eigenlijk als zorg uh, over hebben, gaan over de afstand tot bestuurlijke processen, de grootschaligheid van de zorgverlening, de mammoetinstellingen in het onderwijs. En die hebben allemaal diezelfde ondertoon van je kunt ook te groot worden en die processen zijn ongecontroleerd in het verleden doorgegaan en nu moeten we die terug gaan draaien. Ja. En waarom zou dat nou voor gemeentes anders zijn? Mm. Ja, inderdaad, inderdaad. Een mooi voorbeeldje werd diezelfde vrijdag ook besproken. Uh, als het gaat over dat, dat veldje, dat de tuin moet worden, dan moet dan nog een overeenkomst gesloten worden met, met uh, leiakkers. Ja. Uh, vroeger kon uh, ja. die, die directeur zo gevonden worden, ja. Johan de Koster was, was vlakbij. Liepen even bij elkaar binnen en ja, het werd momenteel is dat haast onmogelijk om, ja. om die functionaris te spreken te krijgen. Ja, ja dan zie je inderdaad dat die afstand, ja. het is zo groot geworden. Ik hoorde Marijt op een afgrijze, ze zei de vorige keer, dat kan nog wel een paar jaar duren voordat het tuintje naar lucht. Dan denk ik, mijn hemel. Uh, maar wij moeten onderhand gaan afsluiten. Ja, wij gaan afsluiten. Wij hebben teruggeblikt. We hebben ook vooruitgeblikt. Nou, niet zozeer eigenlijk. Hè? Nee. Met Bernard Robbe, Lucie Robbe, Gerard de Groot en Ben Lonen. De techniek was vanavond in handen van Johan Lemmers. Voor het eerste dit seizoen. Misschien niet voor het laatste volgend seizoen. Misschien kom terug. Je hebt het uitstekend gedaan. Dit was Schotse Kringen. We gaan er voor een paar maanden uit. Ik wens u allen een mooie vakantie. En uh, graag uh, terug bij Goldse Kringen, wanneer we weer starten in september. De eerste maandag. Dan start het overigens met uh, literatuur, hè? Ja. Literatuur, ja. ja.